...en het Westen oplopen. In Mexico nadert het aantal doden door drugsgeweld de 50.000. Dat blijkt uit cijfers van de regering. Vorig jaar waren er weer meer doden dan in het jaar daarvoor. Wel zegt de regering dat het jaarlijkse dodental aan het stabiliseren is. Sinds president Calderón in 2006 de strijd heeft aangebonden met drugskartels... ...is het geweld explosief toegenomen. Het weer bewolkt en in de loop van de ochtend kans op regen. Het wordt vandaag 9 graden. Dit was het. De... Dit is Wijnald Zwaan bij de ANW. De files vanaf 6 kilometer lengte staan op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Bad Hoeverdorp, 9 kilometer. Door aanrijding is de linker rijstrook dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug 14 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Rotterdam kan beter omrijden via Gorkum. Vanuit Den Haag kun je beter omrijden via Amsterdam. A12 Arnhem richting Utrecht bij Driebergen 6, de A22 Velsen-Beverwijk. In beide richtingen is daar maar één rijstrook open door een spoedreparatie. Dan zijn er problemen op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en de afrit Maarn 12 kilometer. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. De andere kant op loopt het ook vast bij Leus de Zuid 7 kilometer. Door een aanrijding is daar de rechter rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Sneller gaat, kijk uit het raam, om te zien of zij daar staat. Krijg erin, krijg erin, krijg erin, krijg erin, krijg erin, krijg erin. Krijg erin, krijg erin, krijg krijg krijg Ik sta uit, kijk om me heen. Maar van achter de pilaar verschijnt haar lachende gezicht Voor mijn voel blijkt alles langzamer te gaan En ik ren op haar af, zij komt mij tegemoet En achter ons vertrekt de trein omdat de trein haalt Het wordt afgeteld vanaf de regie. Pascal is natuurlijk ook weer scherp op de tijd. Hij luistert ook mee op de radio, zodat wij de kwaliteit weer kunnen waarmogen. Daar wordt stiekem gefluisterd. Wat heeft ze gefluisterd? Ja, Werner komt eraan. Werner komt eraan. Nou, Werner, Koenraad, uh, plaatsvervangend voorzitter van de uh, strandpachten. Ja, ja, sinds Hanneke Mel is vertrokken, neemt hij de zaken waar begrijp ik. Ja. Maar hij komt zo. We gaan gewoon lekker beginnen met het tweede uur. En we beginnen met Terugblik en Toekomst. Uh, er zouden vier heren zitten, er zitten er twee. Raymond is aangesloten Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort. Belangrijkste ja, ja, is vertegenwoordigd. Dat goed? Gijs de Rode, jongste fractievoorzitter nog steeds. Dat weet ik niet, ik hou dat niet bij. Ik ben niet zo van de statistieken ben. Goedemorgen. Nou, Goedemorgen, daar haak je het wel over in je toespraak, waar we het zo ook nog even over gaan hebben. Oké. Okay. Um, Gert van Kuik is prijs aan het uitdelen van uh, onderwerp. Kan ook ben jij er wat moment. van, uh, Raymond? Ik heb er helemaal niks over gehoord. Nee, ik ook niet. Dus, uh, heb jij geen prijs, Ben? Ja. Blijkbaar heb ik niks gewonnen. <lacht> Je gaat mij niet meer horen even, Gijs, geloof ik. <lacht> we, kunnen, we kunnen straks Pieter vragen, want volgens mij heb ik de naam Joustra een paar keer gehoord bij de trekkingen. Nou ja, we gaan, uh, we gaan zien wat daar uitkomt. Hij komt straks, dus we gaan even terugblikken en vooruitkijken met uh, Raymond Vandaan en Gijs de Rode. Uh, Raymond... Korte terugblik op het afgelopen jaar. Koninklijk hoor Nederland. Hebben jullie speciale dingen waarvan je ze zegt van nou dat was het of dat was het niet? Nou ja goed, de inzet bij de festivals die was natuurlijk geweldig. Ja. Echter, ja. De zon is onze koopman. En als dat zonnetje het af laat weten, dan, uh, dan krijg je het resultaat dat er uh, heel veel investeringen uh, echt met, met, uh, in de water vallen. Ja, de, de, de, de grote muziekfestivals zijn eigenlijk wel een beetje het water gevallen. Daar zitten jullie als horeca uh, Nederland ook achter? Uiteraard. was was ook gezorgd. Uh, in het verleden was er een viertal of vijftal uh, bedrijven die dus uh, verantwoordelijk waren voor de muziek. Ja. En via Mediator, waar we samen met de gemeente hebben gezorgd dus dat al die lokale ondernemers bij elkaar komen en oudsier wegwerken. Waardoor ze dus een club hadden met meer dan 20, mede 20 medestanders ja. en dus het grootste aan konden pakken als ooit tevoren. Daar lag het niet aan. Nee, aan de, de inzet lag het zeker niet. Wij hebben het zelf ook een beetje bekeken hoe dat allemaal zat. De inzet ligt het er zeker niet aan. De zonnetje man jammer dat het geregend heeft. Maar hoe nu verder, volgend jaar? Dit jaar? Uh, dit is niet het eerste slechte jaar uh, geweest ja. in, in, in het verleden van Zandvoort. Uh, er zijn gelukkig heel veel goede ondernemers die wel een buffertje hebben en die, uh, die zo'n jaar wel doorkomen. Uh, aan de andere kant, nou uh, ja, goed, nou Albert Ross is uh, helaas uh, failliet. De kosten voor de ondernemers zijn gewoon veel te hoog. En dan heb ik het met name over uh, bepaalde regelgevingen. Maar met name de huur. Uh, de vastgoedeigenaren die, uh, die zijn echt van lotje. Is, is daar wat aan te doen? Ja, we zijn in de, de omstandigheid dat... Uh, wij mogen zeggen dat we een van de weinige McDonald's hebben die, die de deuren moest sluiten. Nou, dan weet je wel uh, ja. hoe, hoe het ervoor staat. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat, dat baart natuurlijk uh, jullie als Koninklijke in Nederland uh, wel zorgen. Bijzonder wel zorgen. Ja, want... Uh, als ik het dan doortrek, en dan heb jij het over de Albatros, maar eh, daar tegenover staat de schuim tegenover, tegenover de viswinkel, staat ook al een, een pand al een tijdje leeg. Uh, jij doet op café gezellig. Ja, ja. ja, dat, ja is de, dat Is, is dat het tweede pand wat dan licht <coughs> is? Ja, ik denk ook dat we wel een beetje te veel horeca en zangvoort hebben. Ja? Ja. We kunnen niet met de bestaande hotelkamers alle bedden vullen, of, uh, of alle barkrukken vullen. Dus, dus dit is natuurlijk overkill? Ja, we hebben een beetje overkill, denk ik wel. Ja. Hoe denkt Gijs daarover? Je, je, nou ja, je, je, de festivals daar, uh, we hebben jou ook al een, een keer gezien en je denkt, ja, jammer dat het regent. Dat, dat is gewoon dat zo. Ja. De inzet is fantastisch. Uh, hoe nu verder, volgend jaar weer festivals. De tweede kant is uh, de hoge huurprijzen. Is, is daar in de politiek iets aan te doen? De ja, de is natuurlijk uh, van de eigenaar. Ja, de pand is van de eigenaar. Je, je zou, ik denk ik als gemeente met de eigenaar in gesprek kunnen gaan om te kijken om de ondernemer te kunnen helpen. Maar ja, veel meer. Kijk, we de, de gemeente heeft de ondernemers gesteund met de met de festivals. Ja. Nou ja, en die ja, subsidies en andere zaken, evenementenverlichting, nou dat soort. Daar probeer je toch het ondernemers een beetje te helpen. En daarin is er plek voor de ja ruimte voor de gemeente, maar dus wij bepalen druk. niet de de De, huurpruip. de huurpruip. Nee, een, enige support is natuurlijk altijd wel geboden. Ja. Steun in de rug zeker. Het um. ja, wordt de... gezellig druk. Raymond ja. Gert van ja. Kuijken is ook aangeschoven. Ja, Gert van Kuijken is aan het over en aangeschoven. Hij heeft, bij. Bij. Hij heeft geen prijs voor je bij. Nee, daar gaan we het sowieso over hebben. Ja. Um, er, zijn, er zijn overigens wel uh, gemeentes in het buitenland die, uh, die politieke druk uitoefenen op uh, vastgoedeigenaren om de huren normaal te uh, laten verlopen. Uh, je zou dus een... Uh, in Gent is dat onder andere het geval, dat je bepaalde straten, essentiële straten, een bepaalde uh, wetgeving op loslaat. Dat als een pand langer dan twee, drie maanden stil, uh, leeg staat, een bekeuring. Gaan, okay. ze, gaan ze vanzelf met de met de huur normaal? Ja, ja. dus het pand moet bewoond worden. Het pand moet uh, bezet zijn. bezet zijn, ja. Oké, okay, uh, dat was heel even hoor ik aan want we gaan even door naar het CDA. Gijs, ja. vorig jaar hectisch jaar, hè? Bent Hectisch jaar. Ja. Wat wat was leuk? Wat was minder leuk? Nou, het, het het het minder leuke blijft altijd het langste hangen, vind ik. Uh, maar dat hoeft niet. Nee, maar dat in dit geval wel. Het stond veel op het programma. Veel uh, nou, onderwerpen. De ladderwagen die speelde. Uh, het bestemmingsplan LDC wat uit de hooggoed kwam. Vertrek van een wethouder. Uh, nog even als laatste klap op de vuurpaal. Het Boegenwaldhek. Ja, dat is zo een, een korte notendop. Uh, het jaar. Dat zijn de, de, de mindere Dat zijn de mindere dingen, ja. ja, ja. ja maar Gijs ook, ook, we hebben ook verandering gekregen in de manier van vergaderen. Ja. Uh, kun je er iets zeggen? Bevalt dat? Nou, ik moet zeggen... In het begin was het erg wennen. Voor alle fracties, denk ik. En ik denk wel dat... Uh, dat het voor ons uh, ja, op een gegeven moment je moet erin groeien en je moet erin uh, uh, ja, ook aanwinnen gewoon want het, uh, ja, en het, het is volgens mij wel een efficiëntere manier van vergaderen het, het dwingt ons ook om meer op hoofdlijnen te blijven en dat is onze taak ja. we moeten, uh, heel, heel even uh, ertussendoor ik krijg ja. net het bericht door dat wij live door heel Zandvoort te schallen vanaf ja. de ijsbaan <laughs> dus we hebben heel veel luisteraars op het ogenblik Er ja. komen ja. gewoon 400 bij zou ik zeggen ja, dat is zo. We gaan uh, even naar de, de andere kant. Ja. De heren uh, Werner en de heren Gerjan. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij vervangt Hanneke Mel. Ja, correct. Die heeft tijdelijk. Na, uh, ja, tijdelijk. Ze heeft na negen jaar heeft ze de. Uh... Ja, hij heeft ze de bruid eraan gegeven. Negen oh. hele mooie jaren. Dus het zijn nog wel tropen jaren. Ja, ondanks het weer. Ja. Maar uh, zoals gezegd, waarnemend. Dus uh, we hopen binnenkort in onze eerste volgende vergadering uh, de nieuwe voorzitter uh, ah, okay. te kiezen. Goed, ja. Jij bent een van de kandidaat? Uh, nee, nee, want ik ben al ja, voorzitter van het jaar rondgebeuren. Onze subafdeling okay. En dat, uh, dat behelst al genoeg. Okay. Ja. Aan jou eigenlijk ook dezelfde vraag eigenlijk, als we een horeca Nederland hadden. Benen we hebben slechts Gehad afgelopen seizoen. Heeft dat nog gevolgen voor strandexploitanten die er misschien mee stoppen of wat dan ook? Nee, valt dat wel mee? Onze visie erop, als ik met, met collega's praat, blijkt het gewoon dat. Uh, het, het is een minder jaar geweest qua, uh, qua weer. Degenen die er echt hard aan getrokken hebben, hebben hetzelfde gedaan als het verleden jaar en uh, daar zijn we dan al blij om in deze omstandigheid. Het heeft alleen veel meer werk gekost. Met andere woorden, onze marge uh, was er niet. En uh, we zijn er nog, ja. dus uh, oké. Okay. Het gaat door zoals het was. Het gaat door zoals het was, alleen we moeten er harder voor werken. Voor, een, uh, nou ja. voor minder geld, voor ja. een mindere boterham. En je hebt natuurlijk nu meerdere vaste paviljoens dan het jaar daarvoor. 2010 uh, hadden we er nog maar één. Ja, correct. De, de, de, de nieuwste toevoeging is natuurlijk Tijn Aakensloot. Daar zijn we heel blij mee. Die bieden ook weer een, een heel mooi product voor ook weer een, een mooie doelgroep. Ja. Uh, anders dan dat van ons. En dat is het leuk. wij onderscheiden ons wel elk, elk paviljoen. Trekt zijn eigen publiek. Ja. En het versterkt. Ja. Ik rijd net ook hier naartoe uh, achter een, een viscar. Terwijl er toch een flinke wind staat. Ik denk, nou, dat, uh, dat gaat goed. Mensen hebben er vertrouwen in om wat te, te willen verdienen en te willen bieden. Ja, voor de, het heeft natuurlijk ook wat, zo'n viscar op de boulevard. Dus hoort dat, dat hoort gewoon. Hij ja. hoort er te staan ja. en de mensen die naar Zandvoort komen, die verwachten dat ook. Ja. Doen we het niet, dan prijzen we onszelf nog meer uit ja, de markt. Ja, hoe, zie je volgend, hoe zie je dit jaar? Eh, uh, ja, momenteel, met, met zoals het nu gaat met de economie, uh, hoe we elkaar eigenlijk een beetje, denk ik, mispraten. Hè? Dus dat we elkaar een beetje, uh, is het een schietplaatje? Ik hoop dat de mensen er doorheen kijken, gewoon lekker blijven komen, zichzelf blijven vermaken. Wij zijn er. Ik, ik, ik, ik proef er een beetje uit van, we praten elkaar het putje in. Juist. Moeten we daar niet eens een keer mee ophouden? Ja. Als ik hoor dat wij als, als Nederland zijn, dat op een rijkste land van, van Europa zijn, denk ik, doen we dat niet fout. We maken ons alleen een beetje bang. Als iedereen gewoon uh, zijn ding blijft doen, dan blijft alles rollen en dan gaat alles door. En je, dan, uh, dan gaan we hier doorheen komen. Door deze als je, als je maar lang genoeg roept, het is crisis, dan heb je crisis. En als, dus, als je maar lang genoeg roept, het gaat goed, dan gaat het op, uiteindelijk wel goed. Dan blijft het, dan blijft het uh, doorgaan. Ik ga even over naar de buurman. Want we we zijn toch wel erg uh, benieuwd, uh, Gert-Jan van Kuik van de ondernemersvereniging Zandvoort, City Manager. Welke prijzen waren er uitgedeeld vandaag? Of is dat een, een... Wat is er gebeurd vanmorgen? Vanochtend hebben we de prijzen uitgegeven voor de lotenactie. Oh. Dat waren negen consumenten die prijzen hebben gewonnen. Ik heb ze ook hartelijk bedankt voor uh, hun koopgedrag en aangemoedigd om dat vooral te blijven doen ja. in Zandvoort. En dat ook door te geven aan vrienden en kennissen. En de tweede prijs die ik uitgereikt heb, was voor de etalagewedstrijd. En in volgorde van de opkomst, is toch even leuk om dat ook te melden. De uh, derde prijs heeft uh, de Bode gewonnen, die heeft altijd een hele mooie etalage. Die was vorig jaar winnaar. De tweede prijs hebben we toegekend aan uh, Café Nuf, omdat die uh, toch wel echt heel veel werk had gemaakt. Het was een hele mooie uitstraling. En de eerste prijs was unaniem de jury, toebedeeld aan t een nieuwkomer in de Haltenstraat. En uh, de juryleden waren Klaas Koper, Marjan Rebel, Ingrid Müller en uh, Mieke Tapen. En ik was erbij om uh, eventuele knopen door te hakken, maar die waren er niet, dus niet. Was niet nodig? Was niet nodig, we waren er zo uit. Um, city manager? Hoe lang doe je dat nu Centrum. Centrum? Centrum, uh, vanaf vorig jaar mei. Ja, zoiets hè. He? Uh, jouw terugblik? Ja, zakelijk of privé? Want ik hoor iedereen maar automatisch over <laughs> zakelijk beginnen. Maar dat... Nou, dat doe ik eerst privé. Ja, oké, okay, dat vind ik ook veel leuker. <laughs> ja. uh, wat, en wat vraag je dan? Nou, hoe je het afgelopen jaar uh, okay. beleeft. Leuke dingen. Leuke dingen, ja. Nou, ik heb uh, een, een hele leuke vriendin uh, dit uh, afgelopen jaar ontmoet. Uh, waarvan ik hoop dat het voor eeuwenlang blijft. Dus dat is denk ik een hoogtepunt. En het dieptepunt is dat mijn ogen slechter zijn geworden dit jaar en uh, dat, dat is dus een dieptepunt. Een zorgen. Ja. En dan het zakelijke gedeelte? Uh, nou, je zaak heb ik niet, hè, dus nee. dat praat ik namens de overzet, ja, goed. overzet. dat het uh, duidelijk uh, veel minder gaat in, uh, in uh, Zandvoort en jij zegt we moeten elkaar uh, niet de put in praten, maar het, er is geen ontkomen aan dat het gewoon slechter gaat en dat het waarschijnlijk ook nog niet direct veel beter zal gaan. Er zijn een aantal oorzaken voor aan te wijzen. Dat gaat nu misschien te ver. Natuurlijk moeten we elkaar niet in de put draaien. Maar wat Werner ook heel terecht zegt: de goede ondernemers die we ook hebben. die een tandje meer doen, die gaan het wel redden. Maar helaas is niet iedereen per definitie een goede ondernemer. Okay. Nee, dat is zo. Ja. Um, Koninklijke in Nederland. Over ondernemerschap. Hoe zie jij de ondernemers in, in Zandvoort? Over het algemeen zijn de ondernemers in Zandvoort wel dapper. Uh, ik ken een aantal ondernemers die zeggen: van nou, ik ben er zo van begonnen. En, uh je moet, je, moet, je moet gewoon zo ervan gaan. dat niet elk jaar het is, uh, even goed jaar nee. is. En dat, dat als je voldoende geld verdiend hebt, dat je dat niet verbrast, maar dat je dat ook voor slechte jaren bewaart. Een beetje een bulkje voor volgend jaar. Uh, uh, maar, maar aan de andere kant, uh, bijvoorbeeld op het strand, het is totaal anders geworden. Ja. He, ga je kijken naar uh, een jaar of dertig geleden, toen ging de strandpachter, ging Swinters gewoon op bijbeunen. He, die had een baantje. Tegenwoordig zijn die strand in eigenaar betalen, Swinters hun personeel gewoon door. Omdat ze zeker willen zijn dat ze die goede krachten behouden. Dus dan daar zou je eigenlijk leren van, de web, we hebben het nog slecht niet. Uh, mijn collega hier rechts voor mij, die heeft een marketing en event manager in dienst. Hallo, ja. een strandpent. Ja, ja, nou ja, een ja. <laughs> ja. Ik kan mij nog herinneren dat je om, om een uur of zes van strand af moest, want er werd je ja. gewoon die stoel onder je van aangetrokken en klaar. Ja, ja, ja. Hoe denkt uh, het CDA over deze ontwikkelingen? Want uh, er zijn positieve geluiden, er zijn wat negatieve geluiden van, je, je moet daar wat aan doen. Ik neem aan dat de, de raad en ook het CDA kijkt naar wat er in Zandvoort gebeurt. En je ziet zelf ook die winkels en discotheken dicht gaan. Wordt daar ook over gesproken de, door jullie? Baat dat jullie zorgen? Ja, ik denk dat het zeker, uh, nou, zeker onze aandacht heeft. Uh, ik weet dat uh, nou, onze wethouder en de wethouder van toerisme daar druk mee bezig is. En nou, ze hebben toegezegd om daar met, uh, ja, met een plan van aanpak te komen. En ook met de ondernemers in gesprek te blijven. En volgens mij... He, uh, via de bericht die mij bereiken is, is het zo dat uh, wethouder Sandberg en mevrouw Keuronson uh, in gesprek zijn met de ondernemers en ook met de verenigingen om te kijken van hoe en wat. Maar denk je uh, wat Raymond voorstelt, uh, een soort bekeuringssysteem over leegstaande panden, dat je dat in z'n antwoord ook zou kunnen uh, Kijk, als, doen? als dat zou helpen, ja, ja. waarom zelf het wiel uh, uitvinden. Ik, ik, ik weet dat verder niet, ik ben ook geen ondernemer, dus ik kan daar niet zoveel over horen. Nog even een aspect van het afgelopen jaar en, en ook naar dit jaar toe, en dat geldt een klein beetje horeca en politiek. Uh, veiligheid en orde is een issue geweest het afgelopen jaar, zeker in de straat. Nou, dat is voorbij, uh, gelukkig. Dat is goed voor gezorgd. Is dat een, een iets waar jullie het komende jaar uh, nauwlettend naar kijken? Veiligheid is en blijft het allerbelangrijkste issue. Kijk maar wat er in Valdem gebeurd is, uh, inmiddels alweer 12 jaar geleden. Uh, dat heeft een impact gehad op dat, op dat dorp, dat is ongelooflijk. Uh, dus je zal moeten zorgen, in alle tijden, dat het veilig is. Maar je kan natuurlijk ook doorschieten. En uh, per 1 april komt er een nieuw bouwbesluit. Waarin uh, voor restaurants, of eigenlijk voor de hele horeca, uh, aanpassingen gedaan zijn. Minder regeldruk, maar de veiligheid moet wel gewaarborgd blijven. Heb jij dat uh, bouwensluit al gezien? Uh, ben ik heb nog niet gezien. Uh, ik, ik hoop eigenlijk vanuit de, de vereniging namens de strandpachters praat ik dan. Als ik met, met hun spreek, dan hoor ik eigenlijk, ja, het parkeerbeleid is bij ons het, het meest, uh, het meest eigenlijk actueel. Ik heb het idee dat de meeste mensen die naar Zand voorkomen, die hebben wat te spanderen, die hebben ook vaak een auto. Maak zand voor laagdrempelig, maak zand voor toegankelijk. En dan komt de rest vanzelf. Uh, het parkeerbeleid is van wethouder uh, Zandbergen, CDA. Ja. Uh, daar is afgelopen nu kort over gesproken. Ja. Hoe gaat dat nou met het parkeerbeleid? Want ik, ik hoor daar in het dorp heel veel over. En uh, gaan we nou iedereen een parkeervaillet geven of hoe zit dat? Nou, ik, ik las in de krant dat uh, iedereen er net zoveel verstand van heeft als van voetbal. Ja, en, uh, iedereen maar, heeft er ja, ja, ja. een mening over. Maar ja, ja. nou, dat is dus duidelijk zo. Dat is, ja, dat is prima, want het, dan leeft het tenminste. En uh, nou ja, wat mijn vorige spreker ook zei. Um, er is, er is veel discussie over. Uh, is het dan de discussie over de ruimte? Want we zijn een prachtig parkeerterrein aan het bouwen in uh, het LDC in het centrum voor, de, voor het dorp. Langs de boulevards de, de, aan de noordkant zijn de, nou, de nieuwe parkeervelden hè, zijn aangelegd. Uh, we hebben een mooi parkeerterrein in de zuid. Ik, ik weet niet, gaat het om ruimte? Want volgens mij hebben we een parkeerruimte voldoende. Ik, uh, ja, ik, ik draai al 25, 26, 28 jaar mee aan het strand. Toen voor het eerst op het strand begonnen hadden wij aan de noordkant hadden wij 4000 parkeerplaatsen dat is heel mooi geworden het zijn er nu nog 400 daar zijn we op zich wel blij mee want ze zijn een stuk mooier alleen maar een euh, tiende van wat we hadden maar uh, de, de echte meerwaarde van de parkeerplek is dat iemand daar zijn auto moet kunnen neerzetten als hij dat wil. Uh, dat die zomers daardoor als je het betaald parkeren maakt, is dat helemaal fantastisch, want degene die er geld voor over heeft zet hem er neer. Maar in het naseizoen vinden mensen het gewoon weggegooid geld om op een lege parkeerplek geld te storten. Je moet vaak in weer en wind Moet je naar de meter toe lopen. Uh, het kaartje trekken, terug naar de auto, het erin doen en vervolgens kun je pas geld op het strand achterlaten voor een kopje koffie. Okay. En dat is iets wat ik dus dagelijks aan de lijf ondervind wat voor de mensen drempelverhogend werkt oké, okay, korte reactie en daarna wil ik graag de reactie van Gert van Kuijk hebben over het parkeerbeleid in het centrum nou, dus het gaat in de kwestie om, nou, om geld en om uh, ja, de geldtarieven die, die blijven scherp in de gaten houden uh, er zijn ook nou ja, promotionele acties uh, overlegd met de verenigingen voor in, bijvoorbeeld in maart parkeren Kratus. dat het goedkoper wordt of uh, nou, nou, dat soort zaken daar zijn ze mee bezig en dat houdt onze wethouder ook, ja, denk ik, heel goed in de gaten. En ja, van wat betreft het winterparkeren, het is het voor het eerst volgens mij dit seizoen dat ja. het uh, winterparkeren is ingevoerd. Dus dat uh, is toegezegd om te kijken wat, wat heeft dat voor effect. En dan gaan we dat evalueren. Dus en dat, wat dat, brengt dat, het op, hè, ja. ha, de gemeente? als het iets ja, opbrengt, kunnen we het net zo goed afschaven. Ja, dat kost het om de handhaven en wat het kost om de hand Ja. Ik Graag een reactie van ja. Gert van Kijk dorp. Nou, de natuur lost het probleem zelf op hoor. Want van de week was ik op het strand en toen waren alle meters vol met zand. Ja. <laughs> dus, dus ik heb hem, ander ook een mailtje gestuurd. Ik zei, joh, je probleem is opgelost. De natuur zorgt het gewoon van, vanzelf wel. Kijk, er wordt heel veel gesproken over het parkeerbeleid en um, voor een deel is dat ook terecht. Maar ik vind wel dat uh, heel veel ondernemers het nu net doen alsof uh, wanneer we het parkeerbeleid probleem hebben opgelost, dat, dan, uh, dat het dan goed komt. Ik weet, ik ben heel uh, regelmatig met anderen in gesprek en ook met Belinde, ook over het parkeerbeleid. En er zijn nu een paar ideeën, worden nu uitgezocht om te kijken of je op het uh, oude gemeenschapsveldje, of je daar, daar een deel, misschien tijdelijk, parkeerruimte zou kunnen creëren voor stop-and-go winkelen. Um, we zijn bezig, althans ik heb voorgesteld aan, uh, aan de gemeente om uh, bijvoorbeeld tegen een x bedrag een aantal kaarten ter beschikking te stellen aan de ondernemersvereniging, die de winkeliers dan bij besteding van x gratis kunnen uh, geven aan hun winkeliers. Daar reken je twee dingen mee, je promoot LDC-garage, want daar, daar is voor 30% maar wordt er maar van gebruikt. En um, de winkeliers hebben een actie in handen om uh, de consumenten in ieder geval in stand voor te houden. En erbij komt, en dat wordt nog wel eens onderbelicht, dat we in Zandvoort wel het uh, Yellow Brick en het Parklijn systeem hebben. Uh, misschien moet het nog wat meer benadrukt worden, ja. maar je kunt gewoon per minuut betalen in Zandvoort, en dat kan lang ja. niet overal. Gelukkig wordt dat wel goed gepromoot, want als ik het door de binnenrijd, staat er een hele verklaring, en ja. die is duidelijk te lezen. Dus. Maar je bent er wel binnen twee seconden voorbij, dus ik had wel gevraagd aan Ander om een flyer een, een, een te maken, dat is er nog niet, ook over het LDC die via alle winkels kunnen verspreiden, en bij alle hotels kunnen, dat ja. mensen <coughs> weet het lsv gelaat gewoon niet te vinden ja oké okay. we hebben een, een beetje een idee gehad hoe het afgelopen jaar was en wat jullie verwachten van het volgende jaar waar de, de speerpunt liggen maar dat het een goed jaar gaat worden en dat de uh, economie toch een klein beetje in een keerpunt gaat nemen. Want het zou voor Zandwoord wel erg prettig zijn. Ja, um, ik denk dat de heer ook de toekomst met uh, veel positiviteit er goed gaat. Wel de actie zat. Actie okay. genoeg. Oké, okay. goed, bedankt voor jullie komst en uh, de toelichting op wat was en wat gaat komen. Veel uh, sterkte en succes komende jaar. Wat de toekomst brengt, weten we niet. Beach boys. God only knows.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 we zijn weer terug Ja, we zijn weer terug en is hier een gezellige wisseling van uh, mensen en, uh, ja toezichthoudend krijgen... voorzitter <laughs> mensen van de reddingsbrigade moeten wel toekomen sneller. ja, ja nou, die komen is. Sneller. Ja. koffie jassen alles komt mee ja uh, nog eventjes in herinnering brengen, ja. we hadden in december uh, serious request in Leiden en uh, ook onze Zandvoortse en reddingsbrigade wilde daar een, een positieve uh, of een grote actie <tie> aan koppelen. Het is geschied. Het is, het is eigenlijk al uh, geschiedenis, maar we willen toch even erbij blijven stilstaan, want het was een, een geweldige inspanning. Ik heb in ieder geval de beelden op de televisie gezien van uh, de reddingsbrigades in weer en wind. Uh, hartelijk welkom. Stel jullie even voor. Sorry? Stel jullie even voor. Nou, mijn naam is uh, Erik Brunting. Uh, en ik ben uh, Corine Koning. Okay. Ja, welkom. Welkom. Um, we hebben natuurlijk die televisiebeelden wel gezien, maar heel veel mensen hebben dat niet gezien. Eén, mm -hmm. uh, Serious Quest gaat over het Glazen Huis. Ja. Uh, Glazen Huis stond in Leiden dit jaar. Daar wordt heel veel geld ingezameld. En dit jaar was het, het doel? Het doel was uh, de, <laughs> de, yeah. de moeders uh, van, uh, van aidswezen. Ja, okay. en, en die ook aidswezen hebben. Dus de moeders die alleen overblijven uh, en die, ja, die eigenlijk alleen staan voor het oprichten van hun, uh, hun hele gezin. Uiteindelijk is is het is een heel groot feest geworden in Leiden, maar jullie hebben eigenlijk ontzettend hard moeten werken om, uh, om dat om, geld daar om, om, uh, te komen. <laughs> wat hebben jullie al, wat hebben de reddingsbrigades gedaan? Uh, nou, dus er zijn in totaal uh, 18 reddingsbrigades geweest die hebben we deelgenomen in deze actie. Uh, wat de andere reddingsbrigades precies qua acties hebben gedaan, uh, dat weten wij niet. Het enige wat ik kan vertellen is wat wij als Reddingsgade Zandvoort hebben gedaan. Uh, zo zijn wij langs een uh, basisschool geweest, de Dr. Hannes School in Haarlem Noord. En die hadden een projectweek waarin ze zeg maar een goed doel mochten kiezen waar ze geld voor gingen inzamelen. En toen hebben ze gekozen voor uh, Serious Rescue. Dus wij uh, zijn uh, daar een ochtend geweest om voorlichting te geven. Nou, even kort vertellen wat doet de reddingsregade en wat houdt de actie in. De actie hebben we vorig jaar ook gehad. En uh, ja, daarmee zijn die kinderen aan de slag geweest een hele week. En uh, die hebben uiteindelijk een uh, bedrag van um, ik geloof uh, ruim 700 euro opgehaald. Dus dat was één deel van het bedrag dat wij hebben aangeleverd. Uh, daarnaast heeft er een collectebus gestaan bij de oliebollenkraam in het centrum. Ja. Uh, we zijn langs theatersportgroep Het Lelijke Eentje geweest in Amsterdam. En daar hebben we gecollecteerd. En daarnaast uh, bij onze uh, eigen lessen reddend zwemmen in het uh, zwembad op de donderdagavond. Uh, hebben wij ook uh, gecollecteerd. Uh, nou, uiteindelijk is daar een bedrag van 1200 euro uitgekomen. En dat uh, ja, is onze bijdrage geweest aan het uh, totaalbedrag. Ja. En wat was het? Totaal bedrag ook alweer? Het totaalbedrag was 12,500 euro. Dus jullie hebben 10% procent, uh, ingelegd. Ja. ingelegd. Ja, dat klopt. Van de 18 brigades? Ja. Klopt. Succesvol mag je zeggen. Dat was inderdaad uh, de bedoeling. Nu <laughs> ja. zijn in Leiden geweest? Mm -hmm. Dat klopt. En hoe was dat? Want ik heb daar wel wat verhalen over gehoord, maar het schijnt een spektakel te zijn. Nee, jij was er echt bij, Corine. Ja, nou ja, kippenvel. Ja? Ja je, ja, je moet nagaan, je loopt daar met ongeveer 180 vrijwilligers. Mm -hmm. Allemaal van de reddingsbrigade en uh, nou, het grootste deel loopt dan een van die uh, overlevingspakken, die, van die, die droge pakken. pakken. Ja. ja, dan moet je voorzien dat zo'n hele stoet daar het plein op komt. En uh, ja, met grote banners hadden ja. we mee en vlaggen. Ja, dat is gewoon één groot spektakel. Het is dus, wel uh, leuk, omdat je al gewoon drie dagen bezig bent ja. en in de weer bent. Dus iedereen is een beetje moe en begint een beetje zwakjes te zijn, maar iedereen leeft op het is door, toch dat, door het hele gevoel. Wat, dat, wat dat het, het, het wordt. toppunt, zeg maar. ja, ja, inderdaad. Ja. En u zijn varende naar gegaan? Ook. gegaan? Ja, Net vanaf de Almere. Vanaf Almere. Ja, allemaal, ja, inderdaad. Ja, alle. alle deelnemende brigades zijn daar gestart? Ja, alle deelnemers. In twee boten? Uh, nee, in een stoet van uh, in totaal 21 ja. boten. Ja, maar de Zandvoort? Ja, Zandvoort had, had twee boten. Ja. Ja, lekkere warme pak aan, dus het viel wel mee. Ja, dan, dan is het goed te doen. <laughs> Als je zelf goed hebben aangekleed, dan, dan viel het ja. wel mee. Vorig jaar hebben we namelijk uh, eenzelfde actie gedaan, en dat was uh, toen stond het Glazenhuis in, uh, in Eindhoven. Toen zijn we vanaf uh, Bergen op Zoom daarheen gevaren, maar ja, toen hadden we nog meer met het weer te maken, omdat mm -hmm. toen, uh, toen was het heel koud. Toen was, uh, vaak zat het was vaak zo tegen het vriespunt aan, uh, er zat ijs in het water, en uh, dan ja. is zelfs een overlevingspak koud. Toen was ja. zelfs een overlevenspak ook ja, ja, ja. kom koud that on er was gewoon feest op dat plein. Dat is de hele week is dat zo'n ja. beetje. Al die daar is dat doorgaan. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Pak, ga je het geld in een, in een bus gooien? Voor je ontvangen? Uh, nou, er waren een aantal vertegenwoordigers van de reddingsregades Nederland. Mm. En volgens mij hebben die van tevoren, uh, kan je aangeven bij het glazen huis dat je komt. Dus dat is toen aangegeven. En ja, die hadden afgesproken, nou rond een uur of vier komen wij daar aan. En uh, daar werd dan een speciaal ruimte voor gemaakt. En die konden dan even kort een verhaaltje doen en uh, de check overhandigen. Ja. Mochten jullie het huis zien? Nee, niet. Nee, dat mag niet. Nee, nee, nee, dat mag niet. Maar, dat mag, sterker nog, er mag, mag niemand uit. uit. Nee, nee. Dat, dat wel, maar er zijn wel gasten binnen geweest. Dus. Ja, nee, dat, dat mocht wel uit. Maar jullie worden dan geïnterviewd? Uh, nou, na de vertegenwoordiger die ja, is inderdaad even mm. kort uh, geïnterviewd en uh, kort uitgelegd ja. wat, uh, wat de actie was. Ja. ja. En, uh, ja. En, en de reis nog even, daar ben ik wel nieuwsgierig. Nou, je vertrekt in Almere. Het lukt niet in één dag, neem ik aan. Nee, nee, nee dus het in het totaal zijn er drie dagen overheen gegaan. <laughs> en dat wordt opgebroken in ja, kleine delen, de soort van Almere gevaren, volgens uh, wat zijn we onderweg allemaal tegengekomen? Ja. Um, Ter aard, we, dat was op dag twee. Ja. Ah, ja we jaar? zijn eerst van uh, Almere naar Oudekerk aan Amstel gevaren. En um, je moet zien dat je eigenlijk in twee shifts vaart. Dus um, groep 1, die vaart anderhalf uur tot twee uur. Daarna is de andere groep om het over te nemen. Want als je echt de hele dag op de boot zit, dat is net even te. Ja. En uh, nou, in Oudekerk aan Amstel werden we daar ook uh, vrolijk onthaald. En uh, na was van alles geregeld yeah. voor ons en ja. uh, we overnachten dan in sporthallen. Oké, okay. oh. ja, dus dat was ook helemaal geregeld en uh, we hadden veldbedjes, dus uh, <laughs> ja, we waren van alle gemakken voorzien en wat te eten en te drinken werd verzorgd. Ook daar werd het vaak voor gezorgd, ja, klopt. Vaak door de, de gemeente waar we te gast waren, die waren heel vriendelijk en heel gastvrij. Uh, zo inderdaad, bijvoorbeeld Oude Kerk aan de Amstel, daar werden warm onthaald met, uh, met gloeheen en met, uh, met oh, heerlijk, met, ja, met <laughs> en uh, daar wat dat was fantastisch. Ja, wel een spektakel. Oh. Misschien moeten we ook lid worden van de Rennesbrigade. mag we ook mee? Ja. Nou ja, het kan. Ja. We, kunnen, we kunnen het aan Jan Heijn vragen. Ja. Jan Heijn bij deze. <laughs> Volgend jaar weer Series Request? Ik je krijgt wel de smaak te pakken natuurlijk, hè? Als je twee, twee van die leuke dingen meemaakt. Dat is waar. Het begint wel een soort traditie te worden. Ja. Omdat het natuurlijk vorig jaar ook al was. Ja. En dan dit jaar weer. Ja. Dus wellicht dat inderdaad volgend jaar dat we, dat we er weer aan meedoen. Ja. ja, dan moeten we het glazen huis maar in Zandvoort neerzetten. Ja. ja was, dat, was dat dan niet bepaald wat volgend jaar Ja, het, het staat in uh, Enschede volgend jaar. In Enschede? Oké. Ja. Ja. Ja. Ja. oké. Okay. Ja. Goh, hoe moet je dan weer? 20 kanaal? Ja, dan moet kan je een nieuwe... Ja, een nieuwe route verzinnen. Twente kanaal. Een je een is hier vanuit Zandvoort leuk zal nou, buitenom toch. Ja. ja. je kan door het heen. kanaal moet je rustig varen op dit ja. moment. Dat wel. Ja. Dat ja. er nou in mag. Ja. Hey, hartstikke leuk. Uh, mm -hmm. ik, ik denk zeker dat jullie volgend jaar weer een actie uh, doen uh, nog even deze bijhaven de antwoord uh, Wanneer ga je niet strand doen ja, wanneer gaan we. We zijn natuurlijk. Ja, wanneer niet eigenlijk? Vorige week zijn we natuurlijk al te water gegaan weer met de nieuwjaarsduik En uh, daar hebben we onze eerste bewaking van het jaar eigenlijk alweer gehad. Ja, meestal rond uh, ja, maart, april. Dan, uh, dan beginnen we echt weer op te starten. Echt vast. Ja, inderdaad. En dan komen later bij het opening van het seizoen de containers ook op het strand. En dan, uh, dan nog frequenter. We hebben morgen die surfwedstrijd. Schiet me eens de binnen. Zijn jullie daar ook bij om wat op te letten? Bij de haven van Zandvoort? Uh, Um, ik, of, vermoed, ik vermoed dat er vanaf de Zandvoertsredningsschade wel uh, assistentie uh, zal zijn. Om Alleen op zee niet. op te letten. Ja. ja. In ieder geval. Of wat zij uh, in ieder geval met de auto's en met uh, ja. ander personeel. Inderdaad, ja, de auto en de boterachter ben je al lekker gesteld natuurlijk. Ja. Goed, dat wilden we even van jullie weten. Hoe het okay. gegaan was. Uh, nou, heel succesvol. Je, zand wordt geweldig gescoord daarmee. Ja. Uh, en volgend jaar weer, begrijp ik. Ja, we zijn benieuwd naar ja, de actie uh, van volgend jaar. Zeker ja, dat is, Dan horen we het ook van tevoren graag. <laughs> dankjewel. Ja, dankjewel. Goed, dankjewel. dank jullie voor de komst. Bedankt. Ja, een wereld van uh, liefdadigheid en ondersteuning. Hebben we een liedje over. Wat heb je daarbij uh, gevonden? Ja, we hebben een liedje erover. Ik vind ik je de, de laatste tijd wel mooie passende nummers hebt. Dankjewel. Pieter en Gordon, a World without love. Please lock me away And don't allow the day Here inside where I hide With my loneliness I don't care what they say I won't stay in a world without love Birds sing out of tune and rain clouds hide the moon I'm okay here I'll stay with my loneliness I don't care what they say I won't stay in a world without love so I wait and in a while I will see my true love smile she may come I know not when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 I don't care what they say, I won't stay in a world without love. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Peter en Gordon, A World Without Love. Nou, laten we dat alsjeblieft niet doen. Nee, nee, nee, ze kunnen er ook niet in leven in een wereld zonder liefde. Dus. Nee, nee, gisteren stond er bij de nieuwjaarsreceptie... Um... In de krocht gebouwd op de grote wensboom. En daar werd al heel wat liefde in geschonken hoor. Dus oh, euh, dan laten we goed. dat maar en, in volle vertrouwen af. tegemoet zien. Een wereld met liefde in plaats van zonder liefde. Met veel liefde kijken naar de overkant. Pieter, <laughs> welkom. Goedemorgen Ben Zonneveld en en Pascal morgen. van der Beek. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen. Pieter, ja. um, we hebben je uh, met kerst, was je hier ook ik eventjes, heb je even, heel even uh, over het verleden en heden van de uh, CFM gesproken. Ja. Er staat nu keihard een nieuwjaarstoespraak, zover gaan we het waarschijnlijk niet krijgen. Maar wat wil je krijgt over CFM en over de toekomst? Um, dank dat ik de gelegenheid even krijg. Ik hou het kort. Dat is, ons dat, dat is dan nieuw. <laughs> <laughs> ik ga het proberen. Jongelui, uh, uh, geachte luisteraars, uh, gisteren was er een nieuwjaarsbijeenkomst in de Krocht. Het was zeer druk. Onze geachte burgemeester Niek, Merken, Niek Meijer, had het daarover uh, samenwerken is versterken. Ik zou willen zeggen samenwerken werkt. Er was applaus voor uh, de vele vrijwilligers. Martine van der Ham, José, Gert Verkuik werd met name genoemd voor al zijn inzet en zijn werk wat hij doet. En dat is waar. Maar ik had wel de vraag. Vorig jaar werd er een nieuw uh, ...initiatief gedaan door de burgemeester... ...met een prijs voor de vrijwilligersorganisatie in Zandvoort. Die kreeg daar een speciale speld voor. Ik kan me herinneren dat dat de rennersbrigade was. Ja. Ik vroeg me af waarom is dat eenmalig geweest? Waarom niet dit jaar? Want hij zou dat elk jaar doen op uh, zijn nieuwjaarsbijeenkomst. Waarschijnlijk is dat erin geschoten... ...doordat de burgemeester andere zaken aan zijn hoofd had. Er is uh, in het afgelopen jaar erg veel gebeurd. en uh, Ik kijk uh, alleen wel graag vooruit... En, uh, maar een toekomst zonder uh, aandacht voor het verleden is ook niet juist. We hebben storm gehad. En, uh, en er komt nog heel veel storm op ons af in het komende jaar. Bezuinigingen, stijging van de werkloosheid, stijging van de armoede, stijging van de deelnemers aan de voedselbank. En er is minder aandacht voor elkaar. We luisteren ook minder naar elkaar. Communiceren is een vak, en dat hebben we gemerkt het afgelopen jaar met Louis davis Corré. is achterdocht in plaats van dan goed communiceren om die achterdocht weg te nemen. Ik ben iets te veel op de begraafplaats in het crematorium geweest het afgelopen jaar. En ik hoop dat dat in het komend jaar mij bezwaard zal blijven. Ik heb veel vrienden en bekenden moeten wegbrengen naar laatste Rutsklaas. Komend jaar hoop ik dat we mooi weer hebben, dat het lekker warm is. Want als het mooi weer is gaat iedereen lachen en is iedereen weer optimist. Ik wens iedereen veel gezondheid. Ik wens iedereen veel optimisme. Niet praten dat de fles half leeg is, nee hij is half vol. Goed naar elkaar luisteren. Geen achterdocht, geen roddel, maar bovenal elkaar helpen en eerlijk met elkaar communiceren. En communiceren is een vak voor de radio. Voor onze Zandvoortse omroeporganisatie Zierfem. We hebben een organisatie met 75 vrijwilligers. Die vele uren per week met dit vrijwilligerswerk bezig zijn. Jullie presenteren nu twee uur. Goedemorgen Zandvoort. Maar de voorbereiding daarvoor is uren. En mensen vergeten dat vaak. Dat jullie uren van tevoren bezig zijn. Om dit programma mogelijk te maken. Dat geldt ook voor de techniek. En dat wil ik toch wel eventjes benadrukken. In het afgelopen jaar is de radio digitaal gaan uitzenden. Nou, dat is een, een openbaring. Um, we zijn uniek daarin in Noord-Holland dat we nu digitaal zijn. Dat betekent dat we ook een uitzendingsgebied hebben tot Heemskerk aan toe. Ja. En iedereen kan ons goed beluisteren, zowel via de radio als ook via tekst-tv. We hebben een luisteronderzoek laten plegen het afgelopen jaar. Daaruit blijkt dat 40% van de gezinnen van Zandvoort luistert naar het programma Goedemorgen Zandvoort onder andere ook naar Oudstamvoort en uh, zon ZFM uh, op zaterdag. Dat betekent vier van de tien gezinnen in Zandvoort luistert op dit moment naar de radio. We hebben een groot aantal nieuwe programma's we hebben weer ingevoerd afgelopen jaar. Onder andere CFM Oud Zandvoort. Maar bovenal wil ik de dank uitspreken aan Floris Faber Hotel Hoogland. Want Hotel Hoogland is al jarenlang onze gast hier. Met Goedemorgen Zandvoort. De potten koffie en thee die stormen er doorheen. En Floris is een schat van een jongen die enorm gastvrij is en we zijn blij dat we zo'n man in ons dorp hebben en dat we deze locatie in het hoogland hebben. Dank, dank, dank ook aan de adverteerders maar bovenal dank aan de luisteraars de regio en internationaal want nogmaals, we denken wel eens internationaal, nee via www.zfmzonfoort.nl kan je ons in heel de wereld ontvangen En ik weet vraag je tussendoor, ja. heb je daar uh, heb bewijs dan? van? want ik krijg af en toe e-mails en telefoontjes vanuit Canada en Indonesië van mensen die luisteren naar dit programma via de computer geweldig dat dat bestaat wat hebben we? we hebben radio. We hebben tekst-tv, we hebben internet en we hebben televisie. En we zullen het komende jaar meer aandacht aan televisie gaan geven. Nu hebben we alleen de circuitraces. We zijn bezig ons voor te bereiden om meer evenementen ook op televisie te kunnen Wij maken. Een vraag dus door? Hoe, uh, hoe gaan we dat zien? Ja, gewoon Via, de, ja, maar via de televisie. De televisie uh, via de televisie. Wordt daar uh, we gaan een, de, een programma op losgelaten. We gaan, we gaan de stukjes doen. Okay. Je hebt nu al bewegende beelden van 10 voor 10 tot 10 uur okay. met het VVV. Vvv een fantastische adverteerder mm -hmm. en ik kan alleen maar complimenten maken aan Lana Lemmens als ik zie wat ze het afgelopen jaar allemaal met haar ploeg gedaan heeft ja. en wat ze in het komende jaar allemaal gaat doen. Zie je hem? Gaat er een heel mooi jaar van maken? Daar ben ik van overtuigd. Onze medewerkers zijn gemotiveerd en optimaal bereid om te communiceren. Ik denk dat 2012 een mooi jaar gaat worden met hele vriendelijke mensen, lieve mensen en ik wens jullie allemaal ja. een goede Gezondheid. Pieter, was het kort of was het niet kort? Dat was zoals we verwachten, hij is een man van de klok. Waar... Ja, nou, precies zo gepland. Altijd... Hebben jullie nog vragen? Uh, nou, ik ben eigenlijk wel heel zeer benieuwd naar dat beeld. Uh, want wordt dat een vast uh, tijdstip? Uh, we denken erover aan vaste tijdstippen, ja. Ah. Oké, okay, dus, uh, uh, maar dat kunnen losse onderwerpen zijn. Er ja. gebeurt iets in en er wordt een, een, een item over... Er is op... bijvoorbeeld gedacht aan de sinterklaas in Ja. Nou, om zoiets uit te zenden, zodat mensen ook, met name mensen in bejaardenhuizen die moeilijk te been zijn... Die dat van. ze toch op de televisie ja, kunnen volgen wat er exact gebeurt. Nou, actualiteit wil je dus hebben. Oké. Okay. Daar evenementen? Dat kan. Dat kan. We zijn um, erover aan het denken. Daar wordt over gedacht. Stel, uh, er is iemand die verzint een evenement. en die zegt: van Nou, CFM, ik zou het leuk vinden om dat Oké. te doen. Sponsoring. Sponsoring, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En vergeet niet, we zenden natuurlijk ook de raadsvergaderingen uit. Hè, met dank ja, eh, aan Don commentaar van de heer Greber. Overigens, de dag, hè, heeft... aanstaande woensdag is er dus geen raadsvergadering. Okay. He? Het zag je nee, in het krantje. Maar er is morgen ook geen klassieke kunst. Oh, er dat is, moeten we nog even zeggen. Dat is de 22e. Het heeft wel in ja, de krant. moet nog even melden, want het staat in de krant. En, het staat in de krant van Ik morgen, meld, maar... meld even voor de luisteraars om 12 uur. Neem mijn echtgenoot het over in de radiostudio. Ja. Want wie krijgen we straks? Ja, dat is een unieke Tante Rietje Molenaar. Oeh, van Bonnie. Jullie kennen haar allemaal. Ze is actief. De bij moeder de... van Huig. Ja, ze is actief in de Wurf. Maar bovenal, oh. ze gaat praten over de Zuidbuurt. Ze heeft ook vroeger met haar man de viskar op het strand voortgetrokken. Ja, bekend. Okay. Uh, ze woont heeft... in de Zuidbuurt. Ja, ze woont nog steeds in de Westerstraat. Ze heeft de toiletten in, bij de Rotonde jarenlang gewacht. Ja. En iedereen was er zo dankbaar om schoon en alles was het. En uh, ze werkt nu af en toe bij haar zoon, bij Talazza. En deze unieke vrouw, en die heeft een heel mooi verhaal over oud zandvoort in de Zuidbuurt, die kunt u straks beluisteren vanaf 12 tot 1 uur. En ze kan fantastisch schilderen. Oh, geweldig. Ja. Een unieke vrouw. De, de, de, de, de grap, het is eigenlijk wel eens gezegd, ze zit zo lang op het strand, ze komt er nooit meer weg. Nee. nee. nee. nee. En, nu, nu komt een nieuwe tent en, en dan de hechters, krijg je daar een plaatsje. Ja, zijn nog zo goed. Ja, zeker. Zo geweldig. Deze unieke vrouw kunt u dus vanaf 12 uur beluisteren. Oké, okay. moeten we naar nou gaan luisteren? Pieter, heel erg bedankt. bedankt. Bedankt. jullie succes in het komende jaar. Okay. Blijf gezond. En jij ook. He, met je en je gaat met vakantie, dus. Prettige ja, vakantie. Dank je wel. Oké, okay, we kunnen niet anders dit afsluiten dan Herman van Veen, Hilversum 3. Jeruzalem Zijn eigen stem op welke stijger? Komt een meer van Alias op Jeruzalem. Met uh, het radio-nummer Hilversum 3. Uh, Zie Even nieuw gemaakt, ja, uh, We bent. zijn er uh, redelijk doorheen gefietst uh, vandaag op de 7e januari. In Hotel Hoogland weer, waar het heel gezellig was. Hotel Hoogland wederom bedankt voor koffie, water en andere dingetjes. Ja, en uh, natuurlijk uh, Yvonne uh, Roosdaal, bedankt voor het inschenken van de koffie. En, de en ook de redactie samen met uh, Helen, Ellen Janssen. Uh, Pascal, bedankt voor het uh, doen, regisseren en het schuiven van de knoppen. Ja. Dan natuurlijk ook weer bedankt. Ja. Nou, maar agenda hebben we nog. Ja, we hebben nog een klein stukje agenda. In ieder geval, niet vergeten op de ijsbaan vanaf 5 uur tot 7 uur, Pascal. Disco voor de jongeren. Voor Leo voor Leo Miesbeek. Uh, ja Miesbeek. Ja. En uh, vanaf 7 uur tot 12 uur voor de wat ouderen. De gevorderden zullen we maar zeggen. De afsluiting van de ijsbaan feest. is een groot feest met de disco. Hij ja. Ja. Nou, is morgen nog even open. Nee, Oké, okay, maar okay. het feest is vanavond uh, discofeest. Dan Wat er niet gebeurt is het Classic Concert. Ja. Het staat in de kalm, maar het is niet morgen. Nee, absoluut niet. Morgen is er uh, het Classic Concert in de kerk. En wat er nog wel is uh, morgen kunt u nog even gaan kijken naar de universele mens uh, geschilderijen door de Jansen in het Zandvoorts Museum uh, nog meer nee ik Op denk dat er we er doorheen zijn we dan gaan nog nog een stuk of wat uh, nieuwheidsrecepties en dan gaan we weer vrolijk verder ja wij uh, wij gaan eruit dan gaan wij eruit en uh, dan en wij... wensen wij u dan en we gaan eruit met Pieter Saarstert where do you go to my lovely Hallo. Alena Dietrich and you dance like Zizi Jarme Your clothes are all made by Bellman And there's diamonds and pearls in your hair, yes there are you live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel Where you keep the Rolling Stones records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 Van die Sorbonne en de painting die je stole van Picasso. Je loveliness goes on in. And... Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Jo Boots met het NOS journaal. Koningin Beatrix heeft bij haar staatsbezoek aan Oman gereageerd op de ophef rond het dragen van een hoofddoek in de moskeeën die ze bezocht. Ze zei erover dat je je aanpast aan een land en eerbied toont voor de religie. Zo wordt volgens Beatrix respect getoond voor het land en de mensen. Ze zei erbij dat ze het graag heeft gedaan. De PVV heeft Kamervragen gesteld. De partij ziet de hoofddoek als een symbool van onderdrukking van de vrouw. De koningin noemde dat met een diepe zucht onzin. Ze zei dat twee derde van de studenten en werknemers in Oman vrouw is en dat juist zij alle kansen hebben om zich te ontwikkelen. Het aandeel verkochte huizen is het afgelopen jaar fors teruggelopen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars zijn 7% minder woningen verkocht dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs daalde met ruim 4%. De NVM wijt de slechte cijfers aan onzekerheid bij de Nederlandse consument over de economische situatie. In het derde kwartaal trok de huizenverkoop even aan onder invloed van de verlaging van de overdragsbelasting. Maar de drie maanden erna waren het slechtste vierde kwartaal in 17 jaar. De Velzo-tunnel op de A22 richting Haarlem is al de... <laughs> Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 4 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp 13. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. A12 van Den Haag naar Utrecht bij Reewijk 4 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer.